Het verbond wil dat de overheid een zwarte doos in de auto verplicht stelt. In Engeland worden duizenden militairen ingeënt tegen Antrax. Britse media melden dat de minister van Defensie, Williamson... dat komende dag in een toespraak bekend zal maken. De vaccinatie volgt op de vergiftiging van de Russische ex-spion Skripal... en zijn dochter afgelopen of, ruim een week geleden... Ook zou de Engelse defensie ruim 50 miljoen euro gaan investeren... in een nieuw centrum dat zich specialiseert... in de verdediging tegen chemische wapens. Skripal en zijn dochter liggen nog steeds in kritieke toestand... in het ziekenhuis. Volgens de Britse premier May zit Rusland zeer waarschijnlijk achter de aanval. Alle speelgoedwinkels van Toys R Us in de VS gaan dicht... melden Amerikaanse media. Daarmee komen 33.000 banen op de tocht te staan... De speelgoedketen heeft bijna 900 winkels in de VS... en kampt al een tijd met geldproblemen. Volgens Amerikaanse media gaan er ook filialen van Toys R Us dicht... in Frankrijk, Spanje, Polen en Australië. En het eerste kiefietsei is gevonden. Het werd gisteravond rond 6 uur gevonden in landen in Zuid-Holland. De vinder is een vrijwilliger van de natuur- en vogelwacht Ablasserwaard... Met de vondst is het weidevogelseizoen officieel begonnen. Dat betekent dat vrijwilligers vanaf nu het land intrekken... om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen. Het weer, een matige wind en het is droog. In het noorden is het rond het vriespunt. In de rest van het land 2 tot 4 graden. Komende dag een graad of 10. Het is eerst droog, later meer bewolking en regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. De Dagwacht op campagne. Met Sandra. Opiniepeilers verwachten dat één op de drie mensen... bij de komende verkiezingen gaan stemmen op een lokale partij. Dus niet een lokale afdeling van het CDA, de VVD of de Partij van de Arbeid. Nee, een partij die echt ontstaan is en geworteld is uit die gemeenschap. Ja, wat is het succes van die lokale partijen? En verschillen ze van de landelijke? We gaan dat de komende twee uur uitzoeken. In het tweede uur onder meer een gesprek met de een van de grondleggers... van Leefbaar Hilversum en later Leefbaar Nederland. En ontdekker van Pim Fort oud-radioman Jan Nagel. En verder in de studio onze politiek commentator Miram Heijn, Heijnga... van Eén Vandaag, en Kim Kabberdijk... die ook de productie en de techniek verzorgt. Nou, weten jullie al op wie je gaat stemmen... of uh, komt er geen stemadvies van jullie? Ik heb nog geen idee. Echt niet? Nee. Echt niet. Kim? Nee, ik ben onlangs verhuisd van Hilversum naar Utrecht... dus ik mag nog ineens stemmen in de stad waar ik nu woon. Echt waar? Dus moet jij in Hilversum nog gaan stemmen dan? Ja. ja Terwijl je in Utrecht ik... woont. Dus jij kan nog iets gaan bepalen... Ja, ik kan iets bepalen op een plek waar je helemaal niet... Voor mensen die waar je helemaal niet meer woont, waar je niks mee te maken hebt. Nee, dus ik ben nog aan het overwegen of ik überhaupt wel ga stemmen. Nou ja, toch voor het verkeer in Hilversum zou ik het wel fijn vinden. Oh ja, Ja, gewoon... dus, nou goed. Um, u kunt reageren via de Radio 1-app en via 0800-1121. En als u vragen of op opmerkingen heeft, kunt u dat dus doen. De komende twee uur is onze hoofdgast... Saskia van Schoten, ze staat op de lijst van Leefbaar Krimpen. Krimp aan de IJssel, een lokale partij... die de afgelopen jaren ook bestuursverantwoordelijkheid heeft gedragen. En ze maken wel hele ludieke spotjes op Facebook. De strijd om een plek in de gemeenteraad is begonnen. In ons belang zien we eigenzinnige politici van vijf lokale partijen uit het hele land. Martin en Jolanda zijn wereldberoemd in Delft. Ze noemen ons ook wel de tegenpartij. Haha, <laughs> <Balruim, laughs> jongen, jongen, gaan we helemaal. Concierge Kees gaat. Ja, dat is niet jullie sportje, hè? Maar dat, dat, dit is niet jullie sportje, Saskia. Maar die gaan we zo zeker nog even laten horen. Ja, laten we even beginnen. Wij kennen elkaar al. Hoe lang? Oeh, ik denk van een jaartje of 28 of zo, ja, kan dat? Ja, dus dat of is dus goed voor de luisteraar hier? ook nog wel uh, belangrijk om dat even, even te weten. Um, en jij, ik zag in één keer, jij gaat uh, op de lijst staan van Leefbaar Krimpen. Dat is Krimpen aan de IJssel, dat is vlakbij Rotterdam. Waarom ga jij in vredesnaam meedoen aan die gemeenteraadsverkiezingen? Het ja, is eigenlijk best wel een lang proces geweest. Uh, mijn vader heeft uh, daar de laatste vier jaar uh, als burgerraadslid gezeten. Uh, met enige regelmaat heeft hij aan mij gevraagd van... goh, Sas, is dat nou niks voor jou? En ik zei ook, nee, opa, laat het. Is dat een beetje te ja, dromen of niet? Nou ja, la laten we het op enthousiasme houden. Uh, en het laatste jaar um, is eigenlijk sprake geweest... dat de laatste, ja, eigenlijk oud, leefbaar krimpen... een stapje opzij zou doen en er een hele nieuwe nieuwe Garde zou komen en toen begon ik het uh, interessanter te vinden, want dan kan je ook echt uh, invloed uitoefenen op uh, het hele programma en uh, en alles naar je hand zetten, weet je, ja. Zeg maar vond ik ja. wel leuk. En, en toen begon het te borrelen eigenlijk bij je, ja. Klopt, ja. Het, ja. het, het, het is natuurlijk heel spannend. Hè? Ik bedoel, je zit nu een week voor die verkiezingen. Ik bedoel, hoe is het met je bloeddruk? Ik begin de spanning nu echt wel te voelen, dat klopt. Ja, had ik niet verwacht. Uh, in het begin zat ik er heel relaxed in. En uh, nou, het zal allemaal wel en we zien het wel. En inmiddels uh, zit je er zo middenin. Uh, ik wil nu ook gewoon dat we winnen, zeg maar. Ja, nee, natuurlijk. Want even voor de duidelijkheid. Kijk, heel veel mensen weten absoluut niks van Krim aan de IJssel... die nu luisteren. Uh, jullie hebben dus bestuursverantwoordelijkheid gehad. Dus die ja. hebben al in het college gezeten. Klopt. Uh, ga je dan anders de verkiezingen in? Um, ja, misschien is dat wel zo. Je kijkt natuurlijk terug uh, op een periode... waarin je inderdaad in de coalitie hebt gezeten. Uh, en je kijkt wat er goed is gegaan. Uh, uiteindelijk pak je ook de verbeterpunten op... en ga je misschien wel op een andere manier te strijden... dan mensen die in de oppositie hebben gezeten. Dat ja. zou best kunnen. Ja, ja maar is, is het dan makkelijker of moeilijker? Hmm, vind ik een lastige vraag. Ik denk dat er, dat er voor en tegen zijn beide kanten zitten... Uh, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... ja, jullie hebben dit en dit niet gedaan. Hè? Zeker voor een oppositiepartij. Uh, maar ja, tegelijkertijd vind ik dat we een heleboel dingen... heel erg goed hebben ja. gedaan. Dus daar kan je ook je voordeel uit halen. Dus ik denk dat het, uh, dat het op twee manieren uitgelegd kan worden. Heb je veel tijd... Heb ik veel tijd? Ja. Nou, nou ja. Uh, ik zit hier nu. Dus. Nou, het is een onmogelijk ja. tijdstip. Waarvoor onze uh, ja, excuses. Nee, hoor. Leuk toch? Nee, is leuk. Maar, maar uh, ja, je hoort vaak dat uh, een raadslid. Dat is, dat is een, een baan die je er eigenlijk bij hebt. Uh, ja. uh, normaal gesproken is dat een paar uur per week. Wordt dan gezegd. Maar in praktijk komt het erop neer. Dat je toch al ja, uh, misschien wel een halve uh, baan erbij hebt. Als het niet meer is. Hè? Ja, wat ik hoor aan gemiddelde Hoor ik heel vaak het. Uh, nou ja, 16 uur per week. Uh, ik denk dat dat ook best wel klopt. Uh, heb ik veel tijd? Nee. Ik heb wel drie kinderen die inmiddels vo redelijk volwassen beginnen te worden. Waardoor er weer wat tijd terugkomt die je anders uh, daaraan ja. besteden. Ik uh, besteed natuurlijk nog steeds tijd aan mijn kinderen. Begrijp me niet verkeerd. Ze worden <laughs> uh, het kind van de nee, rekening. Ik. Ik, ik heb niet veel tijd. Uh, maar als je iets echt leuk vindt. Dan zorg je wel dat je tijd krijgt. We gaan zo even doorpraten. Uh, we gaan uh, luisteren naar... Hou je van Bruce Springsteen of niet? Ja, dat weet je vast wel. Ja, toch? Dat dacht ik ook. Toch, hè, die Bruce Springsteen. U luistert naar NPO Radio 1, de dagwacht op campagne. En uh, mijn hoofdgast is Saskia van Schoten. Zij is, uh, nou niet lijsttrekker, maar de nummer twee van Leefbaar Krimpen. Krimpen aan de IJssel. We hebben het over de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk aanstaande woensdag. Nou, ze vertelde net al een beetje ja, dat langzaam maar zeker... Ja, toch wel die zenuwen beginnen te komen. Zeker, ja. Uh, yeah. Ja, campagnevoeren. Vind je dat eigenlijk wel leuk? Het is echt geweldig. Ja, echt waar? Ja, het is echt, ik had het niet verwacht. Nee? Ik dacht van tevoren van... oh, dan moet ik dit en dan moet ik dat. Ja. En uh, jeetje, je staat daar zaterdag... nou ja, jij kent Krimpen ook, weet ik uit het betrouwbare bron. En dan sta je daar op de Krimpenhof en dan sta je een beetje te flyeren. Het ja. <laughs> Klopt, uh, dan sta je te flyeren en iedereen die spreekt je toch aan... En, ik had verwacht van, nou ja, je duwt die flyers in iedereens hand... en dat is het dan. Maar ze gaan ook echt het gesprek met je aan. Uh, ze komen met punten, waarom wel, waarom niet. En Het is echt hartstikke leuk. Ja, het is je echt dat heel soort... interactief. Ja, je krijgt heel ander soort gesprekken met mensen... die je normaal alleen maar gedacht zegt, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik vind het echt heel leuk. Ja, Jullie ja. doen dat niet alleen door te flyeren... wat een beetje een ouderwetse manier is natuurlijk. Het moet natuurlijk ook modern. Hè? Bijvoorbeeld via Facebook, YouTube, dat soort zaken. Jullie hebben een heel leuk spotje, één van de spotjes een prachtige zondag. Heerlijk. Lekker met mijn schoonhouders. Lekker een kopje thee. Barillakaakje. Eh, Sina-snippers. Moet ik ook nog even halen. Heerlijk genieten. Zo'n zondag is altijd mooi. Oh, de winkel dicht. Op zondag. Op naar de oh, Zondag. Zo. Nou, het was even lopen. Mijn kapel is open. Lekker naar mijn schoonhouders. Dus leuk, hè? Ja, dit, dit is een van die sportjes. Uh, ja, hoe kom je erbij om dit soort sportjes te maken? Ze zijn erg leuk, vond ik ze. Het zijn er een stuk of vijf, hè? Ja, Eigenlijk ja, al klopt. jullie belangrijkste punten. Uh, nou ja, we hebben tien speerpunten. Maar we hebben er inderdaad vijf, uh, vijf of zes, weet ik even niet uh, zeker, uitgehaald. Uh, nee, er komt er nog een. Vandaar, uh, dat weet jij nog niet. Maar er wordt vandaag weer een filmpje gelanceerd. Um, ja, hoe komen we, de, uh, hoe komen we eraan? Uh, ik ken uh, Roel Pot, uh, Dat is de acteur uh, die je hoort. De acteur uh, die heeft ook in die uh, reclame van de NS gespeeld. Van uh, Nick en Simon. Dat, uh, uh, misschien dat je het nog weet, is al best wel een tijd geleden. Daar speelde hij de conducteur. En uh, ja, Roos is een vriend van mij. Uh, en, ja, je hebt hem gebeld en je zegt joh, ik, ik heb sportjes nodig. Uh, ja, <laughs> nou ja, uh, hij heeft dat uh, uh, natuurlijk niet helemaal uh, als vriendendienst gedaan. Maar we hebben hem wel uh, op een leuke manier kunnen inhuren. Uh, een andere dame van onze lijst, uh, de nummer vier, Ceti uh, Plaisier, die heeft uh, iemand ingehuurd die... Uh, uh, ja, als cameraman uh, kon fungeren, uh, dat is dan ook zijn vak. Dus ja, op die manier kom je echt tot de ja, Het redelijk... zijn hele professionele filmpjes. Ja, ja, echt superleuk. Iets dat het nou, een, een moderne manier om, om die kiezers te bereiken? Dat Facebook, YouTube. Hè. Je hoort het er overal. Hè. Ik bedoel, alle partijen doen het ook een beetje. Het is in ieder geval een keer een ludieke manier, vind ik. Uh, ik vind het leuk om het ook eens een keer uh, op, een, op een andere manier te benaderen. En tuurlijk is politiek serieus, maar het is ook wel leuk om er een kleine twist in aan te brengen. Je ziet soms uh, vlogs uh, en blogs en dergelijke voorbij komen. Dat ik denk van, nou wil je dit echt? <laughs> ja, Nou, uh, nou doen ja, we een voorbeeld. Goed, uh, nee, ik ga. Ik nee, ga ah, zeker niet. Uh, Tuurlijk nou wel. Ja, volgens mij heeft Jinek ook wat filmpjes uitgezonden ja. die, uh, die niet echt heel erg geweldig waren. Om nee. uh, um het op zijn zachtst te zeggen. Ja, uh, en ik denk dat die. Het is van de knulligheid eigenlijk. Ja, en weet je, tegelijkertijd zoveel uh, mensen, zoveel meningen. Er zullen vast heel veel mensen zijn die onze filmpjes ook uh, minder interessant vinden. Maar wij vinden het heel grappig. Ja, maar werkt het ook? Want dat is natuurlijk de vraag. He, je wil uiteindelijk zoveel mogelijk stemmen halen. Als je ziet hoeveel uh, mensen het bekijken... dan heeft het in ieder geval een grote aantrekkingskracht. Ja, wat, wat, wat voor aantal heb je het dan over? Is dat... uh, iets van 4.500 per filmpje. Dus ja. dat vind ik toch behoorlijk. En voor een gemeente Krimpen aan de IJssel... van ja, 40.000 30, inwoners. 30.000 30 inwoners. Ja. Is dat natuurlijk gigantisch. Dat ja. Ja. Ik zal niet zeggen dat iedereen uit Krimpen komt... die het filmpje bekijkt. Hè, want uh, dat zou wel heel moeilijk nee. zijn. Maar uh, ik vind dat uh, mooie getallen voor uh, filmpjes. Toch ja. zeg je, uh, het is ook belangrijk om de straat op te gaan. Om met mensen te spreken. Dus, dus ja. uiteindelijk uh, doe je ook debatten bijvoorbeeld. Uh, ik heb zelf één debat gevoerd. En voor de rest doet onze lijsttrekker dat. Uh, ja, superleuk ook. Ja. Ja. Is dat, is dat, dat lijkt me natuurlijk ook heel ingewikkeld. Hè? Want je moet, uh, je moet iets verdedigen. Uh, maar dat is natuurlijk ook een heel spel hè? bijvoorbeeld. Ja. Ja, nou ben ik zelf uh, iemand die altijd in de sales heeft gezeten. Nou, als dat geen spel is, dan weet ik het <lacht> niet meer. Dus in die zin past dat wel bij me. Maar hoort daar ook uh, een beetje bluff bij bijvoorbeeld dan? Nou, niet per se. Ik denk uh, wat, wat mijn manier is... en iedereen heeft daar echt duidelijk een andere manier in, vind ik. Uh, en dat, dat zie je ook. Wat mijn manier is, is met name proberen om op een respectvolle manier... een, een goed debat aan te gaan. Dat mag best scherp zijn, maar hou het alsjeblieft respectvol. Ja, je... Uh, zit, of je gaat uh, voor leefbaar krimpen in Klopt. de raad zitten. Uh, als je aan leefbaar denkt, het is een lokale partij. Ja, er zijn heel veel leefbaar. Je hebt ook leefbaar Rotterdam bijvoorbeeld, dat is natuurlijk een van de bekendste. Ja. Uh, hoort dat bij elkaar? Uh, nee. is, is dat gelieerd? Niet? Nee, uh, wat je ziet als je echt terug in de historie gaat... Uh, dan zie je dat het ooit wel uit, uh, nou ja, uit onvrede uh, ontstaan is. Hè? Uh, uh, onvrede van de huidige politiek op dat moment. Dus uh, Dat is niet huidig, dat snap ik, maar het is vroeg. Ja, nee, het is veel te vroeg. Uh, maar volgens mij is het destijds uh, ontstaan het onvrede uh, um, in uh, paars op dat moment. En er zijn toen allemaal lokale initiatieven opgezet. En die noemden zichzelf allemaal lever, maar waren niet echt gelieerd met elkaar. En vervolgens zijn er een paar leefbare... ik geloof Utrecht en Hilversum of, of iets in die ja, richting. Die, die... die zijn toen landelijk gegaan als Leefbaar Nederland. Ja. Maar ze staan gewoon los van elkaar. Het ja. zijn gewoon lokale partijen. Ja. Ja, over dat Leefbaar Hilversum en Leefbaar Nederland... gaan we het in het tweede uur nog met Jan Nagel hebben. Dat is de oprichter daarvan. Ja. Uh, maar goed, heel veel mensen er toch die associatie hebben... bijvoorbeeld met Leefbaar Rotterdam. Dat ja. ligt natuurlijk ook vlak bij Krimp aan de IJssel. Dat, eh, ik bedoel, en die, die, nou ja, die kunnen best forse uh, dingen zeggen. Ja. Is, is dat iets waarvan je denkt, oh, als wij dat maar niet... Nee, eh, of, of, ja, ik, ja, ik vind dat wel eens dat... jammer. Ja. Uh, jammer dat die associatie gemaakt wordt, wel logisch. Ja. Uh, maar als je terugkijkt, uh, wij zijn opgericht in 2001 uit mijn hoofd. Uh, dat is toch een behoorlijke tijd geleden. Uh, en uh, sinds die tijd bestaat Leefbaar Krimpen al. Uh, dus ja, het heeft echt geen raakvlak met Leefbaar Rotterdam. En ook niet dezelfde denkbeelden. Als mensen aan de gemeenteraad denken, dan denken ze aan uh, oerzaai. Ik val in slaap. Het is, het is niet om doorheen te komen. Ik, ik ben de afgelopen tijd best wel vaak nog weer bij een gemeenteraadsvergadering geweest, omdat ik een tv-serie maakte daarover. En uh, ik gaf die mensen toch wel een beetje gelijk. ook. Oh. Ja. Um, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Of ben je er eigenlijk bang voor? Laat ik het anders vragen. Nee, ik ben er niet bang voor, omdat het zo saai is als dat je het zelf maakt, ook uh, met uh, bepaalde uh, zaken, denk ik. Ik uh, ben zelf niet iemand die af gaat wachten, dus ik, ik zal er ook wel voor zorgen dat het iets minder saai wordt. Maar natuurlijk zijn er ook dingen waar je doorheen moet uh, worstelen. Uh, ja. En ik ben ook wel iemand met een korte spanningsboog. Dus van mij mag het allemaal wel net iets sneller. Uh, maar ja, weet je, dat, dat, ik ben het op mijn werk ook wel eens gewend. Dat je in een vergadering zit waarvan je denkt van jeetje, dit mag ook wel wat sneller van ja. me. Ja, dat kennen we allemaal, toch? Ja, daar ben je wel aan. Ja, maar goed, je moet wel. tegen, je, je kiest ervoor. Hè? Dus dan, ja. dan moet je er ook tegen kunnen. En het, ja. het is ook s'avonds. Uh, tot nu of één misschien uh, uh, doorvergaderen. Uh, gaat het? Ja, ik ben uh, op mijn retour van een griepje. Dus, ja, maar. ja, maar ik bedoel, het, het is iets wat, wat natuurlijk ook... Ja, um, je, je moet het wel <coughs> kunnen. Neem anders een slokje water, of heb je dat nog? Ja. <coughs> Weet je wat we doen? Um, misschien is het aardig uh, om even met Mirjam Heenga te gaan praten. Want ja, Mirjam Heenga is onze politiek commentator. Uh, uh, Mirjam, je luistert, beluistert Zeker, dit verhaal. Ja. Uh, kijk... Jij kijkt eigenlijk altijd naar Den Haag. Ja. Dat is de plek waar jij normaal gesproken zit. Is er nou, als je, heb je nog tips voor Saskia? Want ik bedoel, jij, jij, jij ziet politici, mm -hmm. je ziet ze opereren, je ziet dat spel. Um, en jij weet ook, in Den Haag, weet je, het is toch, de werkelijkheid is toch altijd net weer even wat anders dan dat je soms denkt. Hè? Um, hoe moet je dat spel spelen? Ja, nou ja, dat ligt... De gemeentepolitiek is natuurlijk wel even iets anders dan landelijke. En je ziet ook dat gemeenten heel erg anders opereren. Ik bedoel vooral de grootte van de gemeente. Als je een hele grote gemeente hebt, dan lijkt dat zeg maar meer op Den Haag. Omdat het over hele grote issues en dat, dat spel wordt uh, ten volle gespeeld. Uh, wat mij de laatste tijd wel opvalt, dat is dat in de gemeenteraden... het er heel ambtelijk aan toe kan gaan. Zeg maar de, wat wij ook allemaal... wat, wat, wat uh, de kijkers en luisteraars allemaal ook wel weten... van landelijke debatten, dat gaat toch vaak op hoofdlijnen. En eh, op gemeentelijk niveau gaat het heel vaak... ook helemaal tot achter de comma in ambtelijke taal. Dat je denkt, nou ja, hè, ben ik hiervoor... dat kan ook een valkuil zijn, dat mensen denken... ben ik hier nou voor de gemeentepolitiek ingegaan... want ik heb idealen, ik heb plannen... ik wil dingen bereiken in de gemeente. En dan gaat het over afmetingen van gebouwen en zo. Dat je denkt, ja... Eh, is dat niet gewoon iets voor de ambtenaren en moet ik het daarover hebben? En wat je vaak terughoort van raadsleden... dat het is dat ze uh, bijna ja, verrast zijn aan het, het aantal werk. Ik bedoel, je weet dat het daarnaast moet. Je weet dat het een uh, 16 uur tot 20 uur ongeveer zou moeten opleveren. Alleen het verschil is, wil je goed... Uh, het college kunnen uh, controleren, wat je natuurlijk doet als gemeenteraad, heb je een achterstand, omdat het college heeft een hele ambtelijk apparaat, die allerlei dingen uitzoeken, ondersteuning, allemaal stukken, en jij moet eigenlijk als goed raadslid ook al die stukken uh, lezen, en al die kennis vergaren, en ook op Issues en terreinen waar je helemaal niets vanaf weet. Dus... Saskia, je kan nog terug, hè? Ja. Nee, het, het is heel, uh, heel erg waar wat je zegt. Uh, ik zal zeggen dat wij ook in een training zitten... waarbij dit soort dingen ook verteld worden. En uh, dat sluit precies aan op wat jij zegt. Dus dat klopt, dat, uh, dat deel ik. Ja. Ja. Wat voor trainingen doe je dan, bijvoorbeeld? Uh, ja, het, het wordt vanuit de gemeente georganiseerd... dat er ook gewoon een training voor aspirant raadsleden is. Ja, want dus dat is dat wel is belangrijk. Een... Dat ze toch ook weten wat ze te wachten staat. Ja, en hoe het allemaal in elkaar ja. zit. Ja. We hebben een serie gemaakt op televisie. Ons Belang, uh, waarvan vanavond heel laat de laatste aflevering te zien is. Ik zal daar allerlei informatie over geven. Mensen kunnen terugkijken op NPO Start overigens. Het programma heet Ons Belang. We hadden de tweede aflevering vorige week. Uh, en een van de mensen die we volgen uh, is Kees Dijkstra. Dat is een man uh, in Emmen. Die uh, staat op nummer 5 van een lokale partij. Dat is Lef Emmen. En die man is uh, eigenlijk vanuit een soort boosheid... Uh, is hij de politiek ingegaan. Er gebeurde achter hem... in, zijn, in, zijn, uh, in het huis achter hem... gebeurde allerlei dingen. Het was een huis met... Allerlei drugsverslaafde uh, de gemeente had geen toezicht erbij. Het er werd één grote ellende. Hij kwam voor zijn buurt op, was boos op de gemeente... en gaat nu de gemeentepolitiek in. Maar uh, ja, hoe werkt dat dan ook in die politiek? En ook hij kreeg een cursus. Laten we even een heel klein stukje uh, horen wat, wat, uh, nou, hoe hij er een beetje over denkt. Dat, uh, we gaan het nog even opzoeken. Want uh, het stond even. Ja, de techniek. We zitten. Ik, ik leg het even uit voor de luisteraars. We zitten in een splik nieuwe studio van uh, NPO Radio 1. Het is een prachtige studio. Ik, vind echt, ik keek mijn ogen uit toen ik hier vanochtend kwam. Um, maar. Uh, af en toe laat de techniek ons een heel klein beetje in de steek. Dat, dat uh, ligt aan de apparatuur. Het moet allemaal nog een beetje ingeregeld worden. Dus uh, neemt u ons dat vooral niet kwalijk dat er af en toe een, een verkeerd dingetje wordt ingestart. Dat ligt niet aan ons. Hè. We schuiven het heel erg af op de techniek. Nou, dat doen we bij deze. U kunt hierover bellen dames en heren 0800 1121 of u kunt de Radio 1 app gebruiken. Laat nog één keer. Want daar hadden we het over. Kees Dijkstra. Dat is de conciërge in Emmen. Hele leuke man. Uh, en die kreeg ook een Beursjes. Laten we even luisteren. Hij pakt hem gewoon niet. Hij pakt hem gewoon niet. Kim Kabberdijk, die echt hier uh... de techniek doet. Er is iets met, met de apparatuur. Ja, we gaan, we gaan zullen we het nog een keer proberen. Probeer het nog een keer. Een keer. Het is Je jammer, het anders eigenwijs. moeten we hem dadelijk even moeten we opnieuw opstarten, dat apparaat. Het... Het Wat is de verhouding tussen politicus en pers? Is die er? Ja, misschien maakt de politiek ook wel gebruik van de pers. Ja. En Door middel van? Lekker. Lekker, ja. Ja, dat hoor je vaak. Ja, in de Tweede Kamer. Dat is toch raar. Als je, als je, in de derde dinsdag van november. Alles staat al op internet. Ja. En dan komt hij nog met zijn koffietje aan. Ja. kom op. Word, is toch ge, gelekt. Als de ministers eruit gaan, dan weet iedereen niet weet het van. Wordt er gelekt in Emmen? Tuurlijk, tuurlijk. Ik ga even graag. Wordt er... Word er gelekt in uh, Emmen? Dat, dat was Kees Dijkstra, de laatste man die je hoorde. Dus, uh, uh, ja... Wordt er gelekt in Krimpa aan de IJssel? Tuurlijk niet. <laughs> <laughs> nou ja, je ziet, hè, uh, uh, wat, dat was het leuke. Ik was erbij hoor, uh, bij deze cursus. En er kwamen allemaal van dit soort dingen natuurlijk aan de orde. En er wordt natuurlijk ook een beetje om gelachen. Maar men kijkt dus, hè, dan kijk ook ja. weer naar Mirjam Heijnga. Er wordt ook wel heel erg gekeken naar Den Haag. Hè. Hij ja. heeft over de derde dinsdag van november... Hij bedoelt waarschijnlijk de derde dinsdag van <laughs> september. september uh, ja, Prinsesdag, Wat ook wel waar is, hè, want dan ja. wordt natuurlijk ook veel gelekt. Hè, dan, ja. Ik denk op gemeentelijk niveau. Wel, ook wel. <laughs> is, Zijn belangen, hè? dat is toch? Je wil, ja. Uh, ja. Heb je daar ooit over nagedacht, of niet, uh, Saskia? O, om zelf te lekken, bedoel je? Nou, nee, ja, zover is het nog niet. Maar nee. wel dat dit soort. Dat dit soort. Hè, want ja. daar hadden we het net over. Ik bedoel, de, de, de, de, de, tuurlijk weet je, je als, als, als raadslid uh, controleer je de macht. He, dat is eigenlijk vrij simpel. Maar daaromheen is het natuurlijk een heel circus van dingetjes die gebeuren... die misschien het daglicht niet helemaal kunnen verdragen. Of dingen die erbij horen, laten we het zo zeggen. Je moet het niet overdrijven natuurlijk. Ja, op het moment dat jij het noemt, dingen die erbij horen... dan, uh, ja, ik vind dat wel leuk. Dat is ook een beetje het spel. Dat is ook de, uh, de politiek. Dat is inherent eraan. Ik denk dat je dat zelfs bij grote bedrijven ook tegenkomt. Hè? Dus uh, ook daar speelt politiek een rol. Uh, zij het op een ander vlak... Uh, maar ik vind dat juist wel grappig, eigenlijk. Ja, het is. Het ja. is ach ja, het hoort erbij. We, we, we hadden het over uh, leefbaar Rotterdam, hè. Mm. Um, uh, andere leefbaar. Hoe, hoe kijk jij eigenlijk naar al die andere lokale partijen? Hou je daar überhaupt rekening mee? Ik bedoel, of zit je echt heel erg ook in je eigen uh, krimp aan de IJssel, zou ik maar zeggen. Ja, ik zit best wel in mijn krimp aan de IJssel, maar je hoort natuurlijk wel steeds meer geluiden dat mensen lokaal gaan stemmen. Uh, dus op lokale ja. partijen gaan stemmen. Dus dat soort dingen volg je natuurlijk wel. Uh, en het is echt wel een tendens dat mensen, uh, ook als ik ze op straat tegenkom... zeggen van nou, we gaan in ieder geval voor een lokale partij. Nou, er zijn er twee in krimpen, dus uh, de kansen worden 50-50. Ja. Ja. Nou ja, er zijn opiniepeilingen geweest al. Uh, dat één op de drie, zo ongeveer, ja. uh, van de mensen die een stem uitbrengt... Uh, dat op een lokale partij uh, uh, gaat doen of ja. wil gaan doen. Verbaas je dat? Nee, enerzijds verbaast me dat niet. Uh, er zit toch een hoop emotie ook in, in stemmen en in, uh, in politiek. Uh, wat ik zelf ook zie gebeuren is... ik vind het niet altijd even terecht dat lokale partijen... Uh, afgerekend worden op de landelijke politiek. Tegelijkertijd, ze horen er wel bij. Uh, ja. Het wordt wel op die manier ook... Maar is het, uh, is het dan ook een proteststem voor een deel? Ja, nou wat ik, wat ik zie, en ik wil eigenlijk niet uh, andere partijen uh, in, in discrediet brengen... maar wat ik zelf op Facebook bijvoorbeeld zie gebeuren... is dat een partij als een D66 best wel hard wordt afgerekend... op wat er landelijk gebeurt ja, op dit moment. Maar is dat terecht? Mm, nee, uh, ik denk niet dat het in die zin terecht is als je lokaal kijkt. Aan de andere kant snap ik de emotie. En uh, ja, snap ik ook dat mensen zeggen van... ja, maar wacht even, je bent er wel aan gelieerd. Uh, plus het wordt toch wel een soort van opgelegd. Dus. Nu, ga, nu gaat de NOS uh, aan de vooravond van die gemeenteraadsverkiezingen... Uh, aanstaande dinsdag... Uh, een groot debat houden op de Nederlandse televisie, NPO1... Mm -hmm. waarin de landelijke kopstukken... Uh, met elkaar in debat gaan. Nou, dat vind ik raar. Dat hoort niet zo? Nee. nee. Doe dan programma's als soms belang, inderdaad. En dat zeg ik niet om, om jou te promoten. Maar <kwijnt> ja, ik vind dat toch best wel raar. Uiteindelijk draait de gemeentepolitiek... Uh, zeer zeker ook om de lokale partijen. En dan kan je een landelijk debat gaan houden... tussen alle landelijke partijen. Maar volgens mij raakt dat kant nog wel. Uh, elke politiek per... Uh, gemeente is gewoon heel anders. Ja, want wat, wat je ook ziet, hè, is natuurlijk dat, uh, dat... en dat gebeurt elke keer hè, om de vier jaar... dat uh, wordt, worden de uitslagen bekend van al die gemeentes... en dan wordt er op een gegeven moment een soort balans opgemaakt... en dan wordt er toch gezegd van nou, het gaat weer goed met de SP... en het gaat weer slecht met een andere partij, ik noem maar wat. Uh -huh. uh, dus dat wordt ook meteen vertaald. kijk nu naar Mirjam Heenga, uh -huh. een politiek commentator van Eén Vandaag. Uh, dat wordt eigenlijk meteen weer vertaald naar... Ja, landelijke ja. verkiezingen en landelijk beleid. Ja, in het verleden, dit is dit, dit keer niet zo... maar bijvoorbeeld vier jaar geleden wel... dan wordt er ook meteen gekeken of het een testcase is voor het kabinet. Hoe doet het kabinet het... afgezet tegen de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen? Deze keer is het niet zo omdat ja, ze zitten er net... dus er valt nog weinig af te rekenen of wat dan ook. Uh, maar inderdaad, die vertaalslag is er wel heel snel. Het is trouwens iedere keer weer een spagaat van... Uh, ja, want bij de politici zelf merk je dat ook. Want de, de, de lijsttrekkers, de partijleiders... die hebben vaak van, ja, het zijn lokale mensen. Dus laat maar, ik ga me daar niet in mengen. Nee. Maar ja, aan de andere kant willen ze wel weer steunen... of een duwtje in de rug geven. Dus zij dra eh, draven dan ook weer op. Krijgen dan weer de vraag, waarom bent u hier? Het zijn lokale verkiezingen. Dus het is altijd een balans zoeken waar, uh, waar je nou... En je merkt het bij de kiezer ook, dat... Uh, Heel veel mensen die wij spreken zeggen... ja, ik weet landelijk wel wat ik ga stemmen... maar ik weet het lokaal niet. Ik, ik ken die issues niet, ik zit daar niet zo in. Dus nou weet je, dan volg ik maar gewoon... wat ik ook op de landelijke verkiezing ja. heb gestemd. Is dat een probleem ook, denk je? Nou, ik denk dus dit jaar wat minder. Ja. Wat je hoort. In, ja. uh, in de toch in, uh, in de gesprekken geluiden. die je voert ja. op straat ook. Ja. Dat, kijk, het is natuurlijk zo. Laten we wel zijn dat uh, op het moment dat uh, de regeringspartijen het slecht doen. tijdens die gemeenteraadsverkiezingen. dat dat slecht is voor de coalitie. Bedoel, dat zal toch het, het eerste issue zijn. Wat, uh, wat een dag na die verkiezingen. op donderdag uh, besproken zal worden. Ja, nou ja, net wat uh, uh, Saskia ook zegt. bij D66 merk je hem bijvoorbeeld heel erg. Uh, uh, dat, ja, daar gaat het content over hoe zij landelijk staan in het referendum. En ja, in, ja. Om, ook, omdat er natuurlijk ook over het referendum wordt gestemd. En over coalitiedeelname. Terwijl daar gaat de lokale D66 helemaal nee. niet over ja. in principe. Maar nee. ook die raadsleden, ook die kandidaten krijgen dat telkens terug te horen. Ja, en zo, en zo werkt dat dan toch. Ja, het, het, het is toch altijd met elkaar nou, ja, weet je, het is, het is vooral zo raar, uh, laten we wel zijn, dat, uh, dat uh, als uit opinie... Uh, onderzoek blijkt dat één op de drie uh, gaat stemmen... waarschijnlijk gaat stemmen op een lokale partij... dat dan die landelijke partijen, die ook alle spotjes krijgen... Uh, iets voor zessen op, de, uh, op Nederland 1 dat die lokale partijen eigenlijk ook helemaal geen, geen, geen, geen aandacht krijgen. Dus dat, dat, daar, zit, daar zit toch een heel verschil. Jullie krijgen ook geen subsidie, hè, bijvoorbeeld. Nee, nee, Terwijl alle de... andere partijen dat wel krijgen. Dus de PvdA, ja. VVD, D66... Dat, die, die, die krijgen geld om campagne te voeren. Jullie ja. niet. Ja, daarom denk ik ook dat er absoluut voor en tegen zijn... om bij zo'n landelijke partij te zitten. Uh, het heeft ook voor, ons, hè, dat is precies wat jij nu zegt. Ze krijgen subsidie, ze kunnen meeliften... maar tegelijkertijd kan het je dus ook schade berokkenen. Dus ze zullen altijd voor- zijn tegens blijven, denk ik. Ja. Uh, maar ja, goed, ik, ik blijf inderdaad dan zeggen, stem dan lokaal. Ste ja, ja, ja. Nee, ja, ja, dat verbaast me dan ook nee, ja, niet. Uh, dat je dat uh, gaat zeggen. Um, misschien moeten we even uh, achterover gaan leunen. Het is nog vroeg, hè? En uh, misschien uh, moeten we gewoon wat, wat heerlijke muziek gaan, uh, gaan draaien. Wat zullen we ze uitkiezen, Kim? Want je hebt allemaal mooie dingen voor staan. Uh, ja. Gek, ja, Laat Me Slapen van Acta en de Munnik. Dat is een prachtige plaat. Ja. Maar ik hoop niet dat dan iedereen in slaap valt. Nee, hey, dat is misschien... Ja, ik dacht, nou, dat ik, vind wel ik vind hem wel mooi. Ik vind hem weer mooi of niet, Saskia? Ja, ik vind het heerlijke muziek. Ja, ja Mirjam eens? Zeker, ja. ja. Nou, zullen ja ik dan, hoop dat hij instart. <laughs> dat het, uh, ja, is je, je weet nooit hoe het hier uh, gaat. U luistert ja. naar NPO Radio 1, De Dagwacht. Nou, En hij weet. doet het. En uh, u gaat luisteren naar Laat Me Slapen van Acta en de Munnik.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 Dacht ik, stel nou dat en dat was het wel. Uh oh! Acta en de Munich op NPO Radio 1. De dagwacht op campagne. En in de studio nog steeds onze hoofdgast Saskia van Schoten. Zij staat op de nummer 2 van Leefbaar Krimpen. Krimpen aan de IJssel. Voor uh, de luisteraars die dat niet weten. Uh, we hebben het uiteraard over de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, en verder in de studio Mirjam Heenga, politiek commentator van 1 Vandaag. Kim Kabberdijk, die ook de techniek vandaag verzorgt en de productie. En eigenlijk uh, ja, onze basis, hè. mag ik wel zeggen. Een beetje toch? Ja, toch? Ja. Weet <laughs> Um, nou, wat wel aardig is, is uh, um, dat uh, ik heb een, een tv-serie gemaakt... dat heet Ons Belang. Dat wordt op NPO 2 uitgezonden. Mensen kunnen dat allemaal nog terugkijken, ook op NPO Start. En de laatste aflevering is vanavond laten te zien... om tien voor half twaalf, uh, na de Paralympische Spelen... waar verder ook uh, mensen moeten gewoon gaan kijken. Uh, dat heb ik samen met Simone Timmer gemaakt. Um, en we hebben mensen gevolgd van vijf lokale partijen uit het hele land. In Delft, in Emmen, in Roermond... Mond, in Westland en in Bokstel. De strijd om een plek in de gemeenteraad is begonnen. In Ons Belang zien we eigenzinnige politici van vijf lokale partijen uit het hele land. Martin en Jolanda zijn wereldberoemd in Delft. Ze noemen ons ook wel schekscherend de tegenpartij. Haha, <laughs> jongen, jongen. Gaan we helemaal. man. Conciërge Kees gaat vol goede moed de politiek in. Ik hoop echt dat we dat kunnen verwezenlijken. We zitten 24 uur in een dag en uh, zijn er soms te weinig. Arme. Boer Wim zorgt voor zijn ouders, de koeien en zit ook nog in de raad. Bloemenhandelaar Dave vindt de politiek maar één grote kliek. Wij noemen het altijd een soort van, uh, van glazen stolp. Door tijd dat die op een keer beugel wordt gehouden... en dat het een en ander uit gaat lopen. En Dre richtte zijn eigen partij op omdat zijn vriend, oud-wethouder Jos van Rij... na een corruptieschandaal uit de VVD is gezet. De dus verdeelt de stad, de verdeelt de burgerij. Het persoonlijke, soms emotionele verhaal van zes lokale politici... op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Hun uitdagingen, hindernissen en politieke ambities... om de wereld om hen heen net iets beter te maken. Ja, Kijk dat programma Ons Belang op NPO 2 dus. Vanavond om tien voor half twaalf. En u kunt dat ook via NPO Start, de eerste twee afleveringen... Uh, nog terugkijken. Uh, dus doe dat zeker. Um, ja, wat mij opvalt, ik heb die serie dus samen met Simone Timmer gemaakt... is dat er een enorm verschil is tussen die lokale partijen. Ze hebben allemaal wel een soort zelfde intentie. Hè? Het is toch ook wel een beetje het, het opnemen tegen de gevestigde orde. Uh, maar dan is, is, daarmee is er eigenlijk ook wel alles gezegd qua, qua overeenkomst. Um, heb, jij, heb jij daar zicht op eigenlijk? Hoe, hoe dat met andere lokale partijen gaat? Ik bedoel, er zit een andere lokale partij ook in Krimp aan de IJssel. Ja, klopt. Hoe, hoe verschillen jullie eigenlijk van elkaar? Nou, ik denk als je echt naar de, naar de inhoud kijkt, dat er heel veel overeenkomsten zijn. Maar dat heb je sowieso tot nu toe, wat ik zie in de gemeentepolitiek toch best wel. Hè, dat heel veel punten op het, over hetzelfde gaan en uh, misschien net iets anders verwoord worden. Ja, maar ik kan, kan voorbeelden noemen. Maar ik bedoel, wat, wat zijn jullie, nou laat ik het anders zeggen. Ik bedoel, wat zijn jullie drie belangrijkste punten? Bijvoorbeeld. Uh, nou ja, leefbaar krimpen gaat nog steeds wel voor veiligheid. Dat vinden wij nog steeds heel erg belangrijk. Je ziet ook wel dat daar een omslag aan, uh, in, in, in krimpen aan het komen is uh, qua oh, veiligheid. Nou, maar wat, wat, ja, maar veiligheid is zo'n containerbegrip. Bedoel, wat ja, wat, wat noemt men daar? Wat we de laatste vier jaar ook hebben gerealiseerd... is dat er een aantal boa's in de wijk uh, kwamen. Uh, politiebureau, uh, nou ik denk als je het over 20, 30 jaar geleden hebt... zaten er nog 20 man uh, bij ons uh, in het politiebureau nu niemand meer. Dus dan is het toch wel belangrijk dat er wat BOA's in de wijk komen. Ja, dat uh, dus zijn van die ambtenaren hè, die dan rondlopen... en kijken of het allemaal een beetje op orde, orde ordentelijk verloopt. Hè, ja, klopt. Ja. Uh, dus wij vinden die veiligheid nog steeds heel erg uh, belangrijk. Um, ja, uiteraard ook uh, de leefbaarheid, maar dat is een inkoppertje. Ja, <laughs> ja. Um, wat een ander speerpunt van ons is... is dat wij vinden dat 65-plussers met gratis uh, openbaar vervoer kunnen reizen. Je ziet dat in de omliggende dorpen al... Uh, nou ja, in Capelle mag dat al. En uh, volgens mij in Rotterdam ook. En in de Krimp aan de IJssel is dat nog niet. Nou ja, dat zijn keuzes die je maakt. Ja. Kijk, Uiteindelijk kan je, je kan de hele wereld beloven. Maar je moet gewoon keuzes maken. Uh, dus dit is de een die wij dan wel hebben. Die de andere lokale partij niet heeft. Die kiezen dan eerder voor een Rotterdampas. Um, ja, de, de grootste... Nou, er zit ook nog een ander verschil. In. Uh, uh, dat gaat over een windmolen. Dus uh, wij waren voor windmolen. Zij waren tegen een windmolen. Weet je? Maar dat zijn echt ja. van die nuanceverschillen. Ja. En verder denk ik dat het met name draait om de vorm. Ja. Dus inhoud is redelijk gelijk. Maar en de mensen. Welkom. Want hoe, hoe belangrijk is het uh, wie, wie op de lijst staan? Want... Nou ja, dat bedoel ik eigenlijk ja. ook met de vorm. We, op welke manier uit je je? En uh, ik denk dat daar wel verschillen in zitten. Ja, want... Eh, wat mij opvalt bij die lokale partijen die wij dan gevolgd hebben, ze zijn heel erg praktisch ingesteld. Het is heel erg, eh, niet ideologisch, maar het is heel erg van, nou ja, wij, wij zien een probleem, eh, dat willen we gewoon ook oplossen. Punt. Ik bedoel, eigenlijk, ja, het, het is misschien iets te kort door de bocht, maar daar komt het toch wel op neer. Is dat bij jullie ook? Nou, ik herken niet helemaal uh, wat je zegt. Uh, je, als ik jou zo hoor, zou je bijna denken dat het korte termijn politiek is. Mm, maar... Nee, nou ja, goed, de mensen die wij volgen, hè, dus ik heb het niet ja, over ja, jullie. Uh, uh, dat zijn mensen die uh, heel erg zoiets... Uh, bijvoorbeeld in Delft. We hebben een, een uh, uh, mens in Delft uh, hebben wij gevolgd uh, van onafhankelijk Delft. En die, krijgen, uh, die zit al 15 jaar in de gemeenteraad zitten in de oppositie altijd, zijn op zich best groot. Um, maar ja, die krijgen heel veel dingen niet voor elkaar... en dan gaan ze het zelf maar doen. Dus ze gaan ja. bijvoorbeeld, uh, nou, bijvoorbeeld over de WMO-gelden... dus de maatschappelijke ondersteuning. En dan krijgen ze ook een, een, een individueel geval van een mevrouw... en uh, die krijgt geen nieuwe uh, of aangepaste badkamer. Nou, dat is heel vervelend. Zij gaan eerst naar het gemeentehuis om daar nog tegen te protesteren. Maar ja, individuele gevallen, zo werkt het natuurlijk niet in de gemeenteraad. Maar goed, ze doen dat toch... En uiteindelijk krijgen ze het niet voor elkaar. En wat doen ze? Ze gaan, het, ze gaan zelf een badkamer timmeren voor die mevrouw. Dat meen je. En dat is heel lief. Maar ja. het is ook heel erg praktisch. En het is ook heel erg... Hè, ze doen ook boodschappen voor mensen die dat niet kunnen doen. En het is dat, je kijkt ernaar en je denkt... Ja, weet je, helpt dat nou? Hè? Is dat ja. nou niet, ja, uh, zit je wel op de goede plek eigenlijk? Want dat kan je ook mm. afvragen. En toch... Hè, dat bedoel ik eigenlijk met heel erg praktisch ingestelde ja. politiek. Ja, zoals ik... Of misschien is het geen politiek, hè? Dat zou kunnen. Nee. Zoals ik je hoor is dat echt heel erg micro. Ik denk dat wij wel proberen om de, de zaken op macroniveau aan te pakken. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld in Krimpen... hebben we nog steeds het uh, probleem van de oeververbinding. Uh, ja, vast niet onbekend. Uh, alle De, Algra -brug, dorp, de Algra -brug, ja, alle om omliefende... Alles moet er overheen. Ja, Eén strookje. Uh, uh, strookje klopt, ja, ja, eigenlijk wel. Dus verkeersproblematiek? Uh, en, ja. ja, en dat zijn geen problemen die in een dag op te lossen zijn. Dus dat zijn wel dingen waar je een, een visie nee. in moet hebben. Dus, dus een, een slogan als er moet een tweede brug bij, weet je, dat is onrealistisch dan om te zeggen. Dat, ja? Misschien op lange termijn niet, maar op korte termijn kan je dat gewoon. Je kan niet zeggen over vier jaar dan, dan ligt, er, ligt er een strook naast. Nou ja, wij, wij kiezen wel voor beide methodes. Dus zowel korte als lange ja. uh, termijn. En uh, lange termijn zou het ideaal zijn... als er uh, bijvoorbeeld een tunnel naar Ridderkerk zou gaan. Hè, maar daar heb je ook omliggende dorp voor nodig. Uh, of gemeentes voor nodig. En daar heb je ook de landelijke of de provinciale politiek ja. voor nodig. He, dus daar kan je niet in je eentje uh, op de, op de nee. bunnen gaan staan... van jongens, dat gaan we fixen. Maar goed, je mag natuurlijk wel een vergezicht laten zien. Ja. Van, dit is de, onze, onze stip op de horizon. Ik ja ik, ja, ik zat te wijzen, maar <laughs> dat, uh, dat is symbolisch bedoel ik dat. Ja. Kijk, ik, ik wijs niet aan jullie hoor, jongens. Maar eh, dat is een stip op de horizon. Ja. Dus dat, dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, nee, wat, wat Met als het... risico misschien wel dat mensen zeggen... ja, maar ja, jullie zeggen wel dat er een, een, een, een tunnel komt naar Ridderkerk... maar die gaat natuurlijk ja, de eerste twintig jaar niet komen. Ja, dus wat we daarnaast dan ook uh, doen is dat we zeggen, er moet gewoon een fietsbrug komen. Uh, wat houdt dat in? Uh, een hele brug ernaast, dat gaat er niet worden. Maar een fietsbrug is wat lichter en wat makkelijker te realiseren. En dan kan je de fietsstrook die er nu is... weer als extra rijbaan gebruiken. Ja. En zo, en zo, ja... Zo, zo gaat het dan. Zo gaat ja, het dan, ja. Sander. Nou ja, ja, ja goed. Ja, ik, ik, ik, het is voor mij ook een nieuwe wereld. Ik, ja. wij, wij, wij, ik, laat even een fragmentje horen uit ons belang. Dat gaat over die mensen uit Delft. Hele leuke mensen, Martin Stoelenga en Jolanda Gaal. Um, en die laten een, uh, een folder en een poster afdrukken. En dan gebeurt er dit. Is de andere opzet? Dat uh, was gaaf. Ja, dat is leuk. Want hier staan wel. Oh, de, de informatie ja, Daarom, onder. Wat is nou allemaal het belangrijkste punt van jullie partij? allerbelangrijkste punt, Delft. Ja, Dat hebben alle partijen ja, Hard Hart voor de stad. En, en heel erg belangrijk, als de gemeente niet doet wat zij zeggen, dan gaan wij het doen. Ja. En het hartstikke goed dit. Als ja. zei ik net, die moeten we echt gaan gebruiken. Want daar staan de punten ja, op, het is de duidelijk. De He, mensen kunnen het makkelijk lezen. Je hoeft ja. iets geen moeite te doen. Een grote poster. Nee, Hoe komen ze aan die punten? Gewoon van ons oude verkiezingsprogramma. Oude verkiezingsprogramma. Dus, ja, een... ja, de punten kwamen uit het oude verkiezingsprogramma. Dat wordt er dan nog even gezegd. Uh, ja. Geweldig. Ja, ja goed. Ik, ik snap dat jullie dat totaal anders doen. Maar... Um... Ja, ik weet je, wij keken hier ook wel naar dat we dachten, oh, oh zo gaat dat dus. Misschien wel <laughs> soms. Op ja, een bepaalde manier. Dat <laughs> Hoe, hoe, hoe kijk jij of hoe luister je hier naar? Nou, ik moet er wel een beetje me lachen ja. als dat mag. Um, ik wil natuurlijk niet uh, andere mensen tekort doen, maar ja, het klinkt wel een beetje uh, <laughs> simplistisch als ik het zo ja. hoor. Ja, hey, merken jullie, want dat is natuurlijk ook iets wat in de, uh, en dat weet Mirjam ook. Um, onze commentator van een vandaag. Um, dat, dat, ja, er zijn heel veel taken van de landelijke overheid... ook van de provincie zijn de afgelopen jaren... verschoven naar uh, de gemeentepolitiek. Hè? Waaronder de zorg, hè, de jeugdzorg bijvoorbeeld, ja, dat soort zaken. Uh, waardoor het eigenlijk allemaal ja, veel ingewikkelder wordt... Om, om, om die stad of die gemeente te besturen. Is ja. dat iets waar jullie ook tegenaan lopen? Ja, uh, nou moet ik wel zeggen, en dat, dat, uh, dat klinkt dan misschien een, uh, een beetje makkelijk... maar in krimpen is dat best wel goed opgepakt. Ik ben ook heel erg tevreden over hoe zij die zorgrol uh, op zich hebben genomen... en hoe dat, uh, hoe dat gaat. Tuurlijk zijn er altijd verbeterpunten, maar als ik... Uh, ja, als ik er naar kijk, ja, je hebt gelijk. Er komen steeds meer taken bij. En ik hoorde Mirjam net al zeggen van 16 tot 20 uur. Nou, ik denk dat dat heel reëel is met dit soort taken die je, die je er als gemeente bij krijgt. Ja, ja. ja zou dat lokale bestuur dan ook niet. Verstevigd moet worden? Ik bedoel, zitten er wel genoeg raadsleden? Of moeten er meer bij? Of misschien wel minder? Ik weet het niet. Anders, ja, nee, meer ambtenaren? Ja, ik... dat, dat is een, een hele goede vraag. Uh, um, daar hebben we het ook nog over gehad uh, in dat opleidingsprogramma. Van goh, ja, misschien moet je toch nog, nog meer leunen op de inwoners van zo'n gemeente. Uh, want een andere optie is er op dit moment niet. Dus moet je ook gewoon kijken naar de expertise die, die er binnen je gemeente is. En, en kijken of je op die ja. manier wat sneller uh, kunt doorpakken. Maar, maar hoe, hoe kijk je hier naar? Is, is het een landelijke overheid en een provincie die, die ja eigenlijk te makkelijk misschien dingen bij de gemeente neerleggen? Of, of heeft het ook voordelen? Hmm. Ik, bedoel... ik zie het als voordeel. Maar goed, dat is voor mij uh, een ander perspectief. Ik ben naast uh, aankomend, uh, wellicht aankomend raadslid, ben ik ook nog uh, moeder van drie kinderen. Waarvan er twee inderdaad zorgden nodig hadden. En als ik zie wat voor verbetering dat heeft doorgemaakt... sinds de gemeente doet, ben ik alleen maar heel erg dat is bezig is beter geworden. Zeker. Ja. ja bij ja. ons, hè? Ja, dus ja, dus precies. ik kan alleen dat maar over heel... onze kleine cliënten ja. praten. Ja. Uh, maar ik vond het echt een hele grote verbetering. Ja. ja. Dus dat heeft voordelen. Ja, we hebben, we hebben ook mensen gesproken die zeggen, ja, weet je, het komt wel wat dichter nu gewoon bij de mensen zelf te staan uh, als je het bij de gemeente uh, neerlegt. Ja. Dus in die zin heeft het ook wel voordelen. Jeugdzorg bijvoorbeeld. Ja, zeker. Dus, dus, dus ja, dus. Maar ja, goed, dat is ook een kwestie van organiseren. Dus ja. eigenlijk. Maar ja, de, de zorg blijft natuurlijk ook sowieso een lastig dossier. Ja. ja. ja. ja dat denk ik wel. Er is altijd tijdsnood, toch? Ja, het, is, het blijft altijd lastig. ja, ja. ja je, je wordt er ook op afgerekend. Dat is natuurlijk ook wel een risico, toch? Ja, ja ik zie dat als uitdaging. Maar oh. goed. <laughs> ja. ja, Mirjam... Um... Ja, hoe, hoe is dat eigenlijk in Den Haag beleefd, die hele transitie de afgelopen jaar? En er gaat nog meer naar de zeg, geloof ik. Wat, wat is het precies? We, weet jij dat? Uh, ik, ik zit hard op te denken uh, nu. Ja, ik moet even denken op dit vroege uur. Hoe ja, het is veel er, te vroeg, ik weet Maar, het. maar in 2012 is dat gezegd van uh, participatiewet... Uh, het, uh, we, de, de, de ma we worden een participatiemaatschappij en er gaat meer naar de gemeente toe. Daarbij wel gezegd, er gaat niet meer geld... Uh, naar de gemeente toe. Dus ze moeten het doen binnen, binnen hun bestaande budget. Dus ze hebben meer taken uh, voor minder geld. En uh, ja, dat zijn... Uh, dat heeft inderdaad voordelen. Zo, zoals Saskia ook net zei, van ja, het staat dichter bij de mensen. Het is ook iets wat je... Ja, lokaal. Den Haag kan niet alles regelen. Zeker niet op gemeentelijk niveau. Um, alleen, uh, vaak komt er ook een heel jargon... En, en dossiers en kennis waarvan je denkt... wat is dat... Uh, uh, Weet uh, uh, indicatie-eisen, dat soort dingen. Woorden waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord. Die je er een beetje bij moet doen. Want je bent ook als gemeenteraadslid maar leek in dat dossier. Dus dat, uh, dat slokt heel veel tijd op. Ja, en, dat, en dat, dat, dat maakt het dus, ja... Nou ja, het is inderdaad wel van... Uh, uh, een college kan inderdaad ja, terugvallen op ambtenaren... voor wie dit uh, echt... Uh, die hakken heel vaak met dat beltje. Ja, maar, maar die de raadsleden, raadsleden, de raadsleden niet. niet. En als je bij een landelijke partij zit... dan kan je nog misschien in het netwerk... dat zo'n partij heeft terugvallen of kennis vergaren. Uh, bij lokale partijen is het toch vaak... dat het uit hun eigen, ja, eigen netwerk... of inderdaad, hè, zoals Saskia zei... Nou, je kijkt dan in je eigen netwerk... of mensen in je, uh, in je gemeente die je dan kunnen helpen. Maar anders is het een beetje zoeken. van ja, Hoe gaan we dit aan? pakken. Dat ja. raadswerk, het is, het is nou, 12 uur, 15 uur, hè, dat soort, uh, uh, zou het ook beter betaald moeten worden? Tuurlijk. Ja. <laughs> nou ja, nee, ik denk wel dat de taken worden. IJssel, dat worden. 30.000 inwoners, zei je, uh, ja. wat krijg je dan als raadslid? 950 bruto uit mijn hoofd. Ja, dus dat, ja, dat is... Voor het werk wat je doet. Nee, dat is, dat je is moet niet, het niet voor het geld nee, doen. Nee, ver, ver, de verhouding. Uh, is, is nee. er niet, hè, eigenlijk. Nee, dat denk ik niet. Nee. Uh, tenzij er mensen zijn die dat uh, wel vinden. Maar voor mij uh, zou dat niet een stimulans zijn om dan nee. uh, de raad in te gaan. Nee. nee. Nee. Wat wij merken is natuurlijk dat er heel veel. Uh, vooral vrouwen ook, uh, hebben wij in onze research ook gemerkt... dat die eigenlijk zich eigenlijk niet verkiesbaar willen stellen. Nu ben jij wel een vrouw en je ja. hebt je wel verkiesbaar gesteld. Dus waarom heb je het wel gedaan? Uh, uh, uh, hoe, hoe, hoe komt het eigenlijk dat, dat, dat er überhaupt heel weinig mensen zijn... Hè? ook landelijke partijen hebben er last van... en zeggen van ja, we kunnen eigenlijk geen mensen vinden? Nou, Hadden jullie daar last van trouwens? Uh, nee, maar om me heen heb ik het wel veel gezien... Uh, ik weet niet waarom wij geluk hebben gehad. Of misschien hebben we een hele goede uh, manier gehad van uh, mensen aanspreken. Wij hebben een lijst waar 4, 25 mensen op staan. Dus dat is echt veel. Ja, dat is ongelooflijk. Uh, ja, dat is echt heel veel. Uh, en uh, als je om je heen kijkt, zie je inderdaad lijstjes van vijf, zes mensen. Ja, dat is dus, geen uitzondering dus. Nee, dat is geen uitzondering. Nee, maar nee, hoe komt het, dat, denk je? Ja, misschien ook wel door wat je zegt. Het is een hoop uh, werk. Het is een behoorlijke belasting op, uh, als je een gezin hebt op je gezin. Maar sowieso natuurlijk op je privéleven. Uh, betaalt nou niet dat je denkt van nou, laat ik dat eens gaan doen voor het geld. Dus ik denk dat, dat het echt uh, moet zijn omdat je het wilt. En uh, mensen maken keuzes. En ik kan me dat heel goed voorstellen dat mensen liever kiezen voor tijd of voor gezin of voor ja, andere bezigheden. Maar goed, blijkbaar was dat twintig jaar geleden anders dan nu. Mirjam? Nou, zeg maar, de politiek is altijd wel een, een, een mannenwereld uh, geweest, zowel landelijk ja. als uh, lokaal. Uh, alleen. Uh... Want viel ons op, hè, dat, dat, wij hebben research gedaan voor dat programma Ons Belang. Uh, en we wilden echt ook heel graag een, een vrouw volgen. Hebben we uiteindelijk ook wel gedaan. Mm -hmm. Maar dat heeft ons heel veel moeite gekost. Want ja. of ze stonden niet bovenaan de lijst. Dus stonden ze ergens onderaan. Of, uh, of ze wilden niet. Dat komt wel ook nog wel voor. Maar, uh, ja, het, het is een, een mannenwereld. Waarvan de gemiddelde leeftijd al tussen de. Ja, klopt. Heel 55 je, en 70 is, moet hè? je vrouw toch wel met een lampje zoeken. Er is ook wel een soort van doel gesteld dat, dat van de raadsleden ongeveer 45 procent zou vrouw moeten zijn. Nou, dat, dat is een aantal jaar geleden bedacht. Dat wordt bij lange na niet Zo haald. Zo'n Zoiets, ja. ja. Uh, er zijn ja, bijvoorbeeld niet, vrouwen die wel dan in de gemeentepolitiek gaan... en op een gegeven moment toch denken, ja, ik haak af. En dat heeft dan inderdaad te maken met uh, te druk, gezin... Of sommige vrouwen zeggen ook ja, het haantjesgedrag in de, dat hele politieke spel. En het profileren. Ik heb daar helemaal geen zin ja. in. Dan nee, dan dat ga zo, ik ga liever iets anders doen. Is dat zo, Saskia? Uh, ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Nou moet ik wel. Uh, ik kan alleen naar mezelf kijken. Ik heb altijd wel in een redelijke mannenwereld uh, gezeten. Ik kom uit de financiële wereld, uh, banken, verzekeringswereld. Nou ja, daar zit je sowieso heel veel met mannen. En ook wel met hier en daar wat haantjesgedrag. <laughs> en uh, misschien is dat wel een wereld waar ik me eigenlijk best wel lang bij voel. Dus uh, dat, ja, ik ja. denk wel dat dat is Maar je moet wel uh, tegen kunnen. Dus je eigenlijk. moet er zeker tegen kunnen. Ja. Je moet niet iemand zijn die... Uh ja, bij een eerste, het beste, pittig debat... dat je eigenlijk huilend in een hoekje gaat zitten. Nee. Niet, dat, niet dat ik zeg dat vrouwen dat zouden <laughs> doen, hoor. Kunnen mannen maar ook, hoor. Kunnen mannen zeker, <laughs> zeker. ook, absoluut. Nou ja, het lijkt mij eigenlijk... Hè, het ingewikkelde van politiek... daarom ben ik daar totaal niet geschikt voor, denk ik... Uh, is dat, dat ik het toch moeilijk dan ook vind... om uh, dan heel hard de confrontatie aan te gaan... en na afloop dan toch wel... ja weet je dat je dat, dat ook wel weer kan scheiden... Dat, dat, het lijkt me heel lastig ook. Snap je dat? dat ja, uh... ik, ik begrijp wat je zegt. Ja. Uh, de, um, ik, ik zie om me heen wel mensen die daar last van zouden hebben, inderdaad. Ja. Ja, Want uh, dingen gaan door elkaar lopen. Of zouden door elkaar kunnen gaan lopen. Die eigenlijk ja totaal, weet je... Ja, politieke opvattingen en, en persoonlijke contact... is natuurlijk iets wat los van elkaar staat. Ja. Of zou moeten staan in elk geval. Maar goed, dat zie je in Den Haag toch ook, Mirjam? Ja, ja, ja. ja de mensen kunnen een heel fel debat hebben... dat je denkt, zo, dat gaat er stevig aan toe. En daarna gaan ze bij wijze van spreken... gewoon het café in met z'n tweeën. Dus ja. dat, dat gebeurt, maar bij wijze van spreken <laughs> zeg ik erbij. Omdat heel vaak het gaat om standpunten. En hoe staat je partij ergens in? En je moet niet alles op jezelf betrekken. Of het he? Het niet persoonlijk uh, maken. Uh, maar dat kan in een debat kan dat er heel veel aan toe gaan. En soms is dat heel moeilijk te scheiden... omdat het debat af en toe wel heel persoonlijk wordt gevoerd. Wordt het je... persoonlijker ook gevoerd de laatste jaren? Of Wordt nu een oude man door dat, <lacht> dat vragen te gaan stellen? Ja, dat kan natuurlijk. Ik denk natuurlijk. Het wel maar op gemeentelijk niveau merk je dat natuurlijk ook wel... dat mensen denken, van wordt er nou op de man gespeeld? Of uh, wordt, het mij nu, wordt het nu op mij persoonlijk nou ja, of, of, of, of Wordt het Den Haagje gespeeld ook af en toe in de, in de gemeentepolitiek? Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van wie het uh, debat voert op ja. dat moment. Uh, er zijn mensen die het graag persoonlijk maken... en er zijn mensen die daar verre van staan. Dus de, het is echt inherent aan de persoonlijkheid die daar op dat moment... Maar goed, uh, je moet staat. wel een dikke huid hebben. Dat is in ieder geval wel de conclusie ja. die we kunnen trekken. En die heb je wel. Ja, ja. Ja. <laughs> ja, ik kan daar een heel lang antwoord op verzinnen. Maar ja, die heb ik wel. Ja. Ja. Nou, we gaan het, het komende uur nog doorpraten. We gaan het komende uur ook uh, praten met Jan Nagel. Uh, we hebben gisteren uh, een gesprek met hem gehad En uh, nou ja, hij is de grondlegger van Leefbaar Hilversum. Uh, en hij zegt zelf daarmee dus de grondlegger van al die lokale partijen. Misschien ook wel van Leefbaar Krimp. Of uh, voel je dat helemaal niet uh, nee, zo? Nee, ik voel dat niet zo. Maar nee, ik nee. wil niet meteen jouw interview met Jan Nagel eruit halen. Nou, je hoeft mijn interview niet onderuit. Maar ja. maar, misschien moeten we daar sowieso ja. daar even naar gaan luisteren. Uh, dus dat allemaal in het tweede uur zo dadelijk na het NOS Journaal. Uh, in uh, de Dagwacht op campagne, want zo heet dit programma. Uh, we praten ook door dan met uh, Mirjam Heijnga, onze politiek commentator van Eén vandaag met Kim Kabbedijk, die hier ook uh, fantastische uh, te techniek doet. We zitten in een studio, een hele gloednieuwe studio, waar heel af en toe de techniek ons een klein beetje in de steek laat. Dus uh, mocht dat gebeuren, neemt het ons vooral niet kwalijk. En we praten met onze hoofdgast Saskia van Schoten van Leefbaar Krimpen. Op de nummer 2 staat ze, uh, ook het komend uur nog, over al haar ambities en alles wat ze gaat waarmaken of niet gaat waarmaken. We gaan het er over hebben. Dus blijft u luisteren. Uh, zodanig het NOS Journaal. En dan zijn we weer terug. Tot zo.